Nederlandse deelnemer, captain Stuart Hamburger van Oxford. Hamburger was met zijn team favoriet en begon sterk. Maar Cambridge won na bijna zeven kilometer met een bootlengteverschil. De roeiwedstrijd op de Thames werd voor de 156ste keer gehouden. Dan nog het weer, eerst minder buien, maar vannacht neemt de buienkans weer toe. Morgen bewolkt en nat bij zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 That I forget about the million places we have been you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 De drie Duitsers kwamen in gevecht met Taliban-strijders. Toen kort daarna een groep Afghaanse militairen een groep Duitse collega's tegenkwam... opende die op hen het vuur. De Duitsers dachten dat de Afghanen ook Taliban-strijders waren. Staatssecretaris De Vries van Defensie laat nog eens onderzoek doen... naar lawaai van het Duitse NAVO-vliegveld Geilenkirchen. Duitsland verzet zich tegen verlenging van de startbaan... omdat dat meer herrie zou opleveren aan de Duitse kant van de grens. In Limburg zou het juist rustiger worden... Volgens de Vries is baanverlenging niet de enige mogelijkheid om de overlast te beperken. Hij wil ook bekijken of er vluchten kunnen worden verplaatst... en of er meer geoefend kan worden op simulators. De telefoongids moet niet meer huis aan huis verspreid worden. Dat vindt PVDA-kamerlid Van Dam. Volgens het tv-programma Kassa gebruikt 58% van de mensen de telefoongids niet meer... en 32% gooit hem zelfs direct bij het oud-papier...